is Onderduid Nederwit met het NOS-journaal. De Ierse banken hebben om te kunnen overleven nog eens 24 miljard euro nodig. Dat heeft de Ierse Centrale Bank laten weten. De vier grote Ierse banken hebben een stresstest ondergaan om te zien hoe ze eraan toe zijn. In november zegt het IMF en de Europese Unie de Ierse banken al bijna 70 miljard euro aan leningen toe. Als voorwaarde werd gesteld dat de banken een stresstest ondergingen om te bekijken of dat bedrag voldoende is. Nu dat is gebeurd, blijkt dat de banken 24 miljard extra nodig hebben.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 It's bringing me out the dark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 Mi piace così. Mi piace così? Sì. I feel good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 Here we go, nobody knows. Don't ever say you're on your way down. Well, God gave you style and gave you grace. I'm put the smile. Cause the man never rush me Just a word for pretty boy I want to love me I need mean them love Yes I need mean them love Show them no me sweet and me sexy you one me go me so me every day Back just